Goedenavond luisteraars en welkom alweer bij de zevende aflevering van Inspiratie Radio. Ik ben Christel van Wingerden. Richard is op vakantie naar Indonesië, nog steeds. Hij is 14 september weer uh, terug. Uh, Inspiratie Radio gaat over uh, toegepaste psychologie en geaarde spiritualiteit. En vandaag hebben we Willem-Jan van de Wetering in de uitzending. Daar zijn we heel erg blij mee. En we gaan het hebben over emotionele psychologie. Welkom Willem-Jan in onze uitzending. Hoi, nou ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. Mooi. Wij gaan straks uh, verder praten. En uh, voordat we dat gaan doen gaan we eerst naar, luisteren naar Kate Bush met Uthering Highs. Willem-Jan, uh, nogmaals welkom uh, in onze uitzending uh, bij Inspiratieradio. Ja, Christel, leuk. Ik heb er zin in hoor. Ja, ik ook. Ik uh, heb er de hele week al naar uitgekeken. Oh. <laughs> Vandaag uh, gaan we het hebben over emotionele psychologie. Letterlijk uh, de psychologie van de emotie. Vertel eens, uh, Willem-Jan, wat houdt het nou precies in? Ja, nou, ik ben er heel erg mee bezig. Uh -huh. Emotionele psychologie. Het is ook uh, de ondertitel van mijn nieuwe boek wat... Uh, deze week uitkomt, het ja. belangrijkste ben ik. Mm -hmm. um, wat wil het zeggen? Het, ja, de psychologie van emoties. Uh, de emo emoties hebben een enorme impact op ons. Ja. Eigenlijk heeft het een enorme impact... Op je, um, op het, niet op je fysieke lichaam in eerste instantie... Mm -hmm. maar op het lichaam wat je daaromheen hebt zitten. Dus eigenlijk op het energieveld rond je lichaam. Je energielichaam je, Ja, je energetisch lichaam. Ja. Daar heeft het heel veel invloed op. Mm -hmm. En dat doet dus iets met je uh, denken. Mm -hmm. Die emoties gaan dus iets teweeg brengen in je hoofd... waardoor de denkpatronen ontstaan. Mm -hmm. En die denkpatronen, dat zet dus weer aan tot gedrag en tot lichamelijke klachten en noem maar op. En bij uh, emotionele psychologie is het eigenlijk uh, dat je naar de oorzaak gaat... Dus dat je niet direct in het denken gaat werken. Mm -hmm. Dus niet wat gaat je analyseren. Juist ja, wat je in de gewone psychologie doet. Dan ja. ga je naar denken toe mm -hmm. en daar de gedachten veranderen. Ja. Maar je gaat eigenlijk naar het energetische lichaam. En daar ga je kijken wat die emoties teweeg brengen. En dat eerst helen. Mm -hmm. En dan kan je naar denken. En dan kan je dus het denkpatroon veranderen. Dus eerst voelen? Ja, het is eerst voelen, maar. Uh, je moet je gewaar worden van wat die emotie dan met je doet. Mm -hmm. En hè, de, daar komen we dan zo nog op. Maar emoties gaan dus vastzitten in het lichaam. Dus mm -hmm. waar gaan die dan vastzitten in jouw lichaam? Welke emoties zitten waar in je lichaam? En dat kunnen dus, als je daar niets aan doet, worden dat dus klachten. Dat ja. worden lichamelijke kwalen. En daar gaat jouw boek over, hè? Ja, boek. daar gaat het over. Ja. Dus eigenlijk uh, werken we met... Uh, vast uh, vastzittend waar de emotionele psychologie uit voortkomt is uh, energetische psychologie. Mm -hmm. Daar geef ik ook een opleiding uh, in, mm -hmm. in uh, energetische psychologie, voor therapeuten. Mm -hmm. En dat gaat echt over, de, over wat die, uh, het energieveld allemaal bij je teweeg brengt. En ja. hoe je dat kan helen. Daar heb ik... Uh, Punten voor op mm -hmm. je lichaam. Er ja. zijn 21 emotionele psychologie-punten mm -hmm. over je lichaam verdeeld. En die zijn verdeeld over 12 meridianen. Mm -hmm. Meridianen zijn energiebanen in je lichaam, ja. waar dus de acupressuur en de acupunctuur mee werkt. De hele Chinese geneeskunde is eigenlijk gebaseerd op de meridiaantechnieken. Ja. En daar zitten 21 belangrijke emotiepunten op. Mm -hmm. Die heb ik in een soort cycli geplaatst, zodat je per uh, klacht, ja. hè, bijvoorbeeld vermoeidheid, liefdesverdriet, uh, afwijzing, uh, nou, noem maar op, daar kun je dan zelf iets aan doen met affirmaties. Affirmaties zijn, zoals je ook in de uitzending gebruikt, zinnen mm -hmm. die positief uh, geankerd zijn. Ja. En uh, door die punten te bewerken, daar gaan we zo een aantal uh, oefeningetjes mee doen als je het leuk vindt. Ja, erg leuk. En dan uh, kan iedereen meedoen. Uh -huh. En dan kan je die klachten dus gaan verminderen. Um, wat is emotionele psychologie precies? Uh, waar gaat het nu om? Er zijn drie delen waar we mee te maken hebben. Je lichaam, uh, je denken en je emotionele staat, je emotionele veld. Mm -hmm. nou, die horen volledig in balans te zijn en die zijn dat niet. Dus het een brengt iets teweeg in het andere. Mm -hmm. Wat ook, als je dat doortrekt, dan kom je eigenlijk op de, de drie eenheid Die bestaat uit positief, negatief en neutraliserend. Mm -hmm. uh, die horen bij elkaar. Dus dat impliceert dat een positief iets altijd een negatief component heeft. Mm -hmm. Altijd. En dat dat dus bij elkaar gehouden wordt door het neutraliserende. En dat vergeten we. Daar gaan we de mist in. Ja. We gaan dus van positief naar negatief. Dus ja? eigenlijk zwart-wit. Ja. Dus stel even, actueel onderwerp als ja. het mag. Ja, tuurlijk. Um, uh, Je moet vliegen. Ja. Uh, mm -hmm. Je gaat binnenkort uh, ga je een verre vlucht maken. Mm -hmm. nou, wat je weet is dat vliegtuigen zijn heel safe zijn. Ja. Er gebeuren relatief heel weinig ongelukken. Ja. Goed, is er dus afgelopen week een vliegtuig neergestort bij Madrid. Ja. Uh, bij de start. Dus dan denk je al, shit, moet ik dadelijk vliegen? Ja. Dus dat geeft een emotie. Angst. Dus vandaag is er dus een tweede vliegtuig neergestort in Neer Rusland. Rusland. Ja. Uh, op weg naar Moskou. 100 mensen in het vliegtuig. Mm -hmm. Nu denk je opeens, wat er dus bij je ontstaat... de vliegtuigen vallen nu zomaar uit de lucht. Mm het -hmm. zijn er maar twee, hè? Dus ja. je weet hoeveel er op Schiphol landen per dag. Precies. Maar het zijn er twee. Maar het brengt dus onmiddellijk een emotie teweeg... omdat het zoveel slachtoffers heeft. Ja. Een, een vliegtuigramp heeft altijd heel veel slachtoffers. Ja. Of bijna altijd. Mm -hmm. Dus dat heeft een enorme impact... Plus dat heel veel mensen vliegen. Dus je, je hebt direct een anker ermee. Ja. Nou, dus dat brengt iets teweeg breien. Dus daar kan van alles in ontstaan. Mm -hmm. Dat geeft dus een negatief beeld. Van, zie je wel, het deugt niet of ik durf niet of uh, dat bevestigt het eigenlijk heel onveilig. Eigenlijk, uh, of, ja. Dus de angst die je latent hebt voor vliegen, mm -hmm. die wordt nu eigenlijk bevestigd aangewakkerd. Ook. Ja, ja. Bevestigd ook. Ja. Bevestigd. Nou, en dat is wat... Uh, wat je met eigenlijk met ene emotionele psychologie doet en nu noem ik zo'n uh, zo ramp maar dat ja. kunnen hele kleine dingen zijn die iets teweeg brengen bij jou die geven emoties en die gaan vastzitten omdat de emotie heeft dus positief component mm -hmm. maar negatief component en het negatief component is altijd sterker ja. bij mensen ja oké okay. we gaan er zo nog uh, verder over praten we gaan nu naar een uh, nummer luisteren van uh, Jennifer Key met A Little White Lies. Willem-Jan, vertel eens over de drie centra in ons uh, lichaam. Die worden aangestuurd. Hoe werkt dat precies? Ja, we hebben uh, drie centra. Mm -hmm. uh, het lichaam, wat ik noemde het net al. Hè? Het lichaam, ja. de emoties en het denken. Ja. Nou, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm -hmm. Maar die hebben een veel grotere impact dan uh, we zomaar, dat je zomaar zou denken. Ja. Ze horen in balans te zijn. Mm -hmm. Dus het uh, denken, emotie... Uh, en het lichaam hoort één te zijn mm -hmm. en met elkaar te werken. Nou, dat is dus niet zo. Bijvoorbeeld, het lichaam heeft geen enkele behoefte aan alcohol. Nee. Als je het lichaam zou testen en zou vragen aan het lichaam van... Uh, goh, lekker alcohol. <lacht> dan zegt hij, nou nee, dankjewel. <lacht> nu zie je een... Uh, uh, het is warm en je loopt hier op de boulevard. Ja. En opeens zie je een uh, café of een uh, terrasje en je denkt oh, een biertje wat heb ik zin in een biertje en bij het derde terrasje kan je het niet weerstaan je loopt naar binnen bestelt een biertje en je gaat zitten en je drinkt op en denkt oh, wat geweldig ja. nou dat is dus dan in balans hè denk je ja. want dat lichaam heeft blijkbaar gezegd, ja, dus iets in jou zegt, ja, biertje, nou, daar ga je aan voldoen. En je voelt je tevreden, happy en je emoties zijn weer in balans. Mm -hmm. Nou, dat is dus onzinnig, want het lichaam heeft er helemaal geen behoefte aan. Nee. Dus er is een verwarring. Dus er is blijkbaar een emotie gewekt mm -hmm. die ergens een relatie heeft met een gelukkig moment met een biertje. Ja, ja we hebben helemaal geen behoefte aan alcohol, waarom drinken we het dan? Mm -hmm. Ja, maar het is zo lekker. Nou, het is een onzinnige gedachte. Ja. Dus het denken mm -hmm. heeft de emotie verward. Dus je denkt aan een biertje, mm -hmm. of, en dat geeft een emotie. Of de emotie komt binnen, want je ziet dat terrasje. En dat geeft de gedachte biertje. Ja. En dan geeft jouw lichaam volgens jou aan dat het daar behoefte aan heeft. Want opeens voel je de warmte mm -hmm. en de, de, he, de hete wind van het strand... En het is dus niet waar. Nee. We hebben behoefte aan water, mm -hmm. maar niet aan bier. Nee. Maar of dat alcohol. is uh, ze doen precies wat ze in de reclame proberen ja. te ankeren ja. bij ons. Net als met zoet. De, het lichaam kan zoetstoffen niet verdragen. Nee. Nou, wanneer hebben we zoetstoffen? Uh, in moedermelk, daar, daar zit zoet in. Mm -hmm. Moedermelk is heel zoet. En vandaar dat je als kind, het kind gaat belonen... wie zoet is, krijgt lekkers. <laughs> ja, dat is echt volkomen out Onzin. of balance. Het ja. is niet waar. Nee. Het, het kind heeft geen behoefte aan zoet, maar wij gaan dat het kind leren. Dus huh. ga je in de rest van je leven, bij, weet je, overal suiker in zit ja, het is echt ongelooflijk. Yoghurt, sham. Ja. Uh, ik eet dan geen suiker. Maar het nee. is moeilijk zoeken in de supermarkt ja, om iets zonder suiker, suiker te vinden. Of zoetstof. Gekristalliseerde dat suikers. Erg, hè. Ja. Ja, dus precies. natuurlijke zijn natuurlijk wel goed. Ja. Maar gekristalliseerde witte suiker vooral. Ja, dat is killing voor ja, het lichaam. Klopt. Want het put de spieren uit. Ja. Dus nou, zo gaan wij dus eigenlijk om met uh, de emoties. Met het denken. Dus in het denken dan geeft het aan van... Oh, gebakje. Oh, wat lekker. Wat lekker. Het is niet lekker. Wie heeft jou dat wijsgemaakt? Ja. Nou, en, nee. en, en de mensen kunnen er niet van af blijven. En worden dus te dik. En ik begrijp daar helemaal niets van. Nee. Ja, eigenlijk alles wat verpakt is... kun je eigenlijk al bij wijze van spreken weggooien... voordat je het eet. Ja, eigenlijk wel. Want daar zit de meeste suiker ja. in. Ja. ja. Kun jij maar uitleggen, Willem-Jan... of kun je eigenlijk de, de luisteraars uitleggen... hoe nou die emoties ontstaan? Dus uh, je hebt het net eigenlijk ja. al een beetje uitgelegd... maar ja. hoe je theoretisch gezien? Nou, eigenlijk is het zo dat wij geen emoties hoorden te hebben. Nee. Wel gevoel. Mm -hmm. Maar geen emotie. De emotie is een verkeerde interpretatie van een gedachte op een gevoel. Eigenlijk is het een geconditioneerd gevoel. Ja, ja als ik het ja. goed begrijp. Ja. Ja. Ja. Je denkt bijvoorbeeld jaloezie... Ja. Is dat een emotie? Een gevoel? Nee, en en daar plak je gewoon, dat etiket dat een, uh, jaloezie op? Ja, het is een belachelijk denkpatroon. Ja. Je denkt, wat doet mijn partner met die hele leuke vrouw of man? Hmm. En waarom is die leuker dan ik? En uh, wat heb ik niet wat die wel heeft? Nou, Dat is een tekortkomen bij de persoon zelf. Ja, dus... Het heeft niets te maken met een emotie nee. uh, uh, of met uh, gevoelens. Nee. Het heeft te maken, er ontstaat een emotie door een verkeerd denkpatroon. Juist. Vandaar ook dat je die emoties kunt veranderen door in het denken, dus in de psychologische ja. aanpak te gaan zitten. En wat we dus doen met de emotionele psychologie, is dat we gaan werken op die emotiepunten. Ja. Om dus het energetische lichaam op gang te brengen van, mm -hmm. ik heb geen behoefte aan suiker. Dat lichaam moet dat ervaren en je, de emoties moeten los van die suiker. Precies. en Los van die, uh, die stoffen die je gekregen hebt al van je ouders. Van, uh, als je zoet bent, dan krijg je dus lekkers. Ja. Nou, daar moeten we vanaf. En dat doe je dus in het energetisch lichaam. Mm -hmm. ja. ja, dat is duidelijk. Uh, waarom, uh, of nee, ik heb eigenlijk eerst een andere vraag. Hoe kun je nou eigenlijk gevoel van emotie onderscheiden. Is dat ja. weer wat je net zei... door gewoon dat denkpatroon te veranderen? Ja, in wezen moet je ervan uitgaan... dat er zijn maar een paar gevoelens. Mm. He, dat is uh, uiteraard liefde. Ja. Dat is een gevoel. En er is, he, wat, uh, er is eigenlijk niets anders dan liefde. Want alles is gebaseerd op liefde. Ja. Maar dat klinkt zo zweverig. Maar mm. dat is zo. Ja. Um, omdat we dat niet begrijpen... dat mm. er alleen maar liefde is... is er dus bijvoorbeeld angst. Ja. En angst is dus een gevoel. Net als woede. Dat mm -hmm. is niet slecht. Dat is een gevoel. Net als vreugde. Maar ja. ook verdriet. Dat zijn gevoelens. Mm. Er zijn eigenlijk maar zes basisgevoelens. En de rest zijn emoties. En interpretaties daarop. Maar in basis is er... Als je het helemaal terugbrengt... Is er alleen maar angst en liefde. Ja. ja nou eigenlijk er zijn niets. er maar twee. Ja. En wat zijn die overige vier? Dan uh, nou, moet ik even... Uh, uh, uh, woede, daar zei ik. Ja. Vreugde. Ja. Dan heb je er al vier. Um, uh, wat, was nou, wat waren die anderen nou? Ja, ik noemde ze net even, maar nu ben ik ze weer even kwijt. Angst? Uh, ja. Geluk? Uh, nee, blijdschap, blijdschap vreugde. vreugde. Nou, ja zo, en ja, dan nog één, maar die precies. weet ik even Nou, niet. dat maakt niet uit. Uh, nou, we gaan, straks, uh, meer, we gaan straks nog door, zeg maar, dit onderwerp. Ja, uh, ik heb nog een leuke oefening. Zullen we die nog even doen? Of uh, hebben we daar te weinig tijd voor? Ja, we, daar hebben we straks, uh, daar. Zullen we eerst ja, maar een plaat precies. doen? Dan, uh... We gaan eerst even naar een plaatje luisteren. Kijk Herman eraan. Uh, die uh... Dan noemen het nog plaatje. Ever since I met you, the sun out of my eyes. And I can't help but wonder why you would spend your days with me.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 Dit was Van Velsen met When Summer Ends. Nou, Willem-Jan, we gaan een uh, oefening doen. Hè? Ja, we hadden Legs het over uit. vliegen. Ja. En, uh, bijvoorbeeld uh, vliegangs, maar je kan deze oefening uh, overal gebruiken waarbij uh, stress optreedt. Mm -hmm. En waarbij er dus overvloedige emoties optreden. Okay. Wat je doet is het volgende. Je ja. pakt je wijsvinger ja. en die zet je onder je neus mm -hmm. op, je, uh, op je bovenlip. Net in dat kuiltje, zeg okay. maar. En daar tik je op. Ja. Dan haal je diep adem door je neus. En je zegt: Ik accepteer mezelf zoals ik ben. Ik accepteer mezelf zoals ik ben. Met mijn stress en mijn overvloedige emoties. Met mijn stress en mijn overvloedige emoties. Maar ik laat deze stress en overvloedige emoties helemaal los. Maar ik laat deze stress en overvloedige emoties helemaal los. Tot op het allerdiepste niveau. Tot op het allerdiepste niveau. En vanaf het allereerste moment. En vanaf het allereerste moment. Dat ik ze heb ervaren. Dat ik ze heb ervaren. En niet heb verwerkt. En niet heb verwerkt. En ik vervang ze door innerlijke rust. En ik vervang ze door innerlijke rust. En vertrouwen. En vertrouwen. Heel diep ademhalen. Nou, okay. dus dat is eigenlijk de, in, de, de, de oefening. Als ja? je dit dus blijft herhalen. Ja? Dus dit doe je bijvoorbeeld uh, op weg naar het vliegveld. Uh, op het vliegveld. Uh, als je er net in zit. Als je, ja, voor, de, voor de gate. Dus ja. blijf deze oefening steeds even zo doen. Okay. Dan kom je dus helemaal tot rust. Uh -huh. En dan lopen die, die emoties lopen dus weg eigenlijk. Okay. Dus wat je zegt is... Ik accepteer mezelf zoals ik ben... Mm -hmm. Dat is eerst van, het, het is oké. Okay, dat geeft al die rust. Ik heb ook ja. die stress. Nou, dat mag er zijn. Precies. Maar ik laat ze wel los tot op het allerdiepste niveau. Ja. Dus dat is op welk niveau het ook is. Dus dat kan zijn in je energetisch lichaam of in je lichaam. Ja. Of in je emoties, maakt even niet uit. Nee. En vanaf het allereerste moment dat ik ze heb ervaren. Want er is ergens een stress ontstaan mm -hmm. om te vliegen. Ja. Nou, dat kan zijn omdat er iets is gebeurd. Of dat mm -hmm. je iets hebt gezien. Of je hebt naar die film gekeken waar die, uh, uh, die, uh, dat vliegtuig neerstort. Ja, of op uh, Discovery zijn ook van die uh, ja. documentaires ja. altijd. Nou, dan denk je al... Oh, oh. Ja, dus dat <laughs> heeft een herinnering. Ja, en dan... Precies. Dat is eigenlijk wat je dus uh, doet. Ja. Ander onderwerp, wat, ja. wat nu even actueel is, want dat begint morgen. Mm -hmm. Dat is... Barack Obama, yes. de presidentskandidaat in uh, Amerika. Uh -huh. Nou, dat vind ik geweldig. Ik uh -huh. vind het een fenomeen hoe dat helemaal is uh, opgebouwd. Uh -huh. um, we gaan het nog niet hebben over zijn enneagram type, maar daar komen we nog wel eens ja. een keer in een uitzending op. Als Leuk. die uh, ooit gekozen wordt. Uh -huh. Maar um, wat hier gebeurt is een ongelooflijke mediashow ja. die helemaal geënt is op emotie. Ja. Het is, er gaat helemaal niet meer over denken. Nee. Het gaat helemaal niet meer over waar die man feitelijk om staat. Het gaat erover wat is de emotie die hij oproept. Mm -hmm. Nou, dat vind ik dat ze dat heel knap doen. Mm -hmm. Maar hij praat in one-liners. Dus de boodschap is altijd wat het publiek wil horen. Precies daar zitten. Uh, marketingmensen achter. Ja. Ik heb al een boek over de marketingcampagne van de presidentskandidatuur van John F. Kennedy, 1963. Okay. Ik heb een boek over de campagne van Nixon. Wat okay. daarin gebeurd is. Er zijn, zijn boeken over geschreven. Er wordt helemaal uitgerekend van alles wordt gemeten. Doorlopend zijn er polls. Zo als hij zijn speech gaat doen, wordt er dus om het kwartier gebeld. Wat vindt u ervan? Ja, Wat ja. vindt u ervan? Wat vindt u ervan? En dat wordt bijgehouden. Dus welk woord die ook zegt, wordt onmiddellijk geschrapt voor de volgende redenvoering. Nou, het is Echt, het is zoveel geld gaat daarin ja. om, maar alles is gebaseerd op emotie en dat is nu precies het foute. Precies. Want die emoties. Dat, dat, het geeft dus een bepaald gevoel in je. Mm -hmm. Daardoor ga je reageren. Daardoor word je blij. Of tegen of voor. Hè? Maar ja. Stel, je wordt... Heb... Dus je gaat die man geloven. Maar je hebt geen idee wat hij zegt. nee. nee. Dus het is een pure manipulatie. Ja, uh. het is gewoon manipulatie. Ja. Nou, dat vind ik uh, fascinerend. Uh -huh. En wat ik met emotionele psychologie en met het boek Het Belangrijkste Ben Ik, want dat is een zelfhelpboek, uh -huh. wat ik wil bereiken, ja. dat is dat jij jouzelf het belangrijkste vindt op de hele wereld. Uh -huh. Het belangrijkste ben ik en Precies. niet Barack Obama. Nee. Of weet ik wie, ja. maar dat ben ik. Ja. En dat je de emoties zelf gaat reguleren. Zodra je emoties opvoelt komen. Ze staan eigenlijk allemaal in dat boek. Ja. Dan pak je die punten. Je zegt een paar zinnen. Je doet de affirmaties. En ik heb dus meer punten dan... het ja. Ik was nu even heel kort. Ja. Maar dan doe je een aantal oefeningen mee. Nou, Dan kom je heel snel in balans. En dan laat je je dus niet meer manipuleren. En dat zou ik heel prettig vinden. Geweldig klinkt dat. Ik... Uh er komt al iets in me op waardoor ik uh, die... Uh, ja, Ik, ik ruik, heb nog ik. een oefening, mag dat? Ja, tuurlijk. Nou, de oefening leuk, is om echt even in balans te komen van die drie centra. Ja. En dat is een geweldige om te doen. Mm -hmm. uh, dat Kunnen doe de je... luisteraars thuis ook meedoen? Ja, mee doen? dat kan je meedoen. Okay. En wat je doet is dat je met je vuist, ja. met je ene vuist... Ja. in de open palm van ja. je hand slaat. Dus okay. deze doet. Ja. En dat doe je drie keer... Ja. En dan wissel je van hand. hand. Dus dan doe je de andere hand drie keer. En deze hand drie okay. keer. Dus dat is dat je een, een soort slag maakt. Met je vuist in je open hand. En wat gebeurt er dan met je? Nou, er wordt hier een punt geraakt. Ja? Ik kan nu niet uh, voor de radio aanwijzen nee. waar het punt zit. Maar dat zit op die hand. Ja? En dat punt... Dat zorgt er eigenlijk voor dat alle delen gaan samenwerken. Dus je verstand, je lichaam en je emoties. Dat die volledig in balans dus gaan dat komen. Dus je die drie eenheid... Ja. Uh, dus wat krijgt. je nu zegt. Ja. Is, haal even heel diep adem ja. door je neus in, door je mond uit. Ja. En je slaat onderwijl. En dan zeg je van, ik ben volledig in balans. Ik ben volledig in balans. Alle delen werken samen. Alle delen werken mijn samen. Mijn emoties, mijn denken en mijn lichaam zijn mijn, volledig in balans. Mijn emoties, mijn denken en mijn lichaam zijn volledig in balans. Ik kan het. Ik kan het. Ik wil het. Ik wil het. Ik ga ervoor. Ik ga ervoor, yes. Ah, nou, luisteraars thuis, hebben jullie meegedaan? Nou, Mij vast... gaf het een geweldig gevoel. Ja, nou, zo uh, kan je dus eigenlijk uh, hele simpele dingen, Dit is ook een hele goede oefening om even uh, fit te worden in je hoofd voor een vergadering. Okay. Dat je even zo doet voordat ja. je naar binnen gaat van ik ben helemaal in balans, ik ja. ben helemaal scherp. Alles werkt samen, ik kan het, ik doe het, ik wil Precies. het, ik ga ervoor... Ga ik morgen doen voor me dat ik mijn lezing ga geven. Kijk, hoe laat is je lezing? Om acht uur. We zijn erbij. Precies. <laughs> Geweldig. Um, dan gaan we nog eens eventjes... Uh, nou, ik heb denk ik nog een leuke vraag voor je. Uh, geluk. Geluk heeft ook alles te maken met accepteren. Ja. Wat is nou eigenlijk geluk? Oeh, dat is een moeilijke. Daar zijn veel boeken over geschreven. Ja. Geluk is niet aan te geven wat het is in het algemeen. Nee. Het is een gelukzalig gevoel wat je zelf hebt. Ja. En het probleem is dat je het door de emotie... Mm -hmm. Dus als je in het gelukzalige gevoel komt... Mm -hmm. dat is het. De, de stof wordt ook afgegeven door je timus bijvoorbeeld. Mm -hmm. En in je hersenen worden stofjes aangemaakt ja. middels de neurotransmitter. Ja. Dat geeft een gelukzalig gevoel. En zodra je het hebt, komt ja. er een gedachte en die zegt... Maar zo is het over. <laughs> Precies. En dan is het weer weg. En dan is het gelukkig ja, we weer weg. Ik ben er goed van. Precies. Ja. Nou, dan moet afschaffen, gewoon. <laughs> we gaan nu uh, luisteren naar het volgende nummer van Lucy Silva's Place to Hide. No Place to Hide. We zijn uh, helaas alweer bijna aan het einde gekomen van het uh, interview, uh, Willem-Jan. Nog niet helemaal, dus we gaan eerst nog naar een uh, aantal vragen. Uh, net hadden we het over geluk. Hè, ja. Dat uh, geluk eigenlijk heel gauw door, het, uh, door de gedachten weer uh, voorbij gaat. Hè? Ja. Maar hoe hou je nu eigenlijk alles bij elkaar? Dus die uh, uh, bijvoorbeeld. Um, die drie eenheid, je ja. legt het net al uit door die oefening. Ja, door de oefeningen. Het is ja. echt. Uh, het is en dat heet continu herhalen. Je he? kan het niet met denken. En wij nee. vluchten in ons denken. Dus als je gaat denken: oh ja, ik moet in balans zijn. Nee. Dan zit je al in je denken, dus kan je niet meer bij je gevoel. Nee. Dus kan je niet in je lichaam oplossen. Dus. In wezen, als er echt iets aan de hand is, ga naar een coach of een therapeut. Mm -hmm. hè? Uh, ja. uh, bij mij op de site staan al die coaches die door mij zijn opgeleid. Ja. Um, ik geef je de site nog even noemen? Uh, Eniagram.nu. Dat is oh, Oké, okay, prima. Of www.andromeda.nu uh, Oké. Okay. Nou, de, um, het is zowel het allerbelangrijkste. Ben ik. Dat is gewoon waar je vanuit moet gaan. Ja. Denk aan jezelf. En denk niet te veel aan wat anderen van jou vinden. Precies. Of um, hoe het over zou komen op de ander. Of en Dus ook met de eerlijkheid zeggen ze. Ja, maar dat kan je niet zomaar zeggen. Waarom niet? Hm. Alleen zeg je het uit rancune? Zeg je het uit wraak? Uit haat? Uit nijt, Uit afgunst? Uit jaloezie? Of zeg je het uit liefde? Als jij iets zegt uit liefde... Dan is het toch niet jouw probleem wat die ander ermee doet. Nee, precies. Je moet gewoon zeggen, je moet eerlijk zijn. Ja. En zeggen wat je ervan vindt. Oprecht. Als, als, uh, uh, als jij vraagt aan iemand. Uh, goh, wat vind je van mijn nieuwe trui? Ik heb een nieuwe trui aan. Wat vind je ervan? En die ander denkt. Nou, ik vind helemaal niks. Maar die zegt. Nou, ik vind hem heel mooi. Dan nou, zie je, al want, je al die, aan het gezicht. Want jij bent er zo blij van. Ja. Ze zeggen, nou, ik vind het heel leuk dat je uh, het vraagt. Want blijkbaar vind jij hem heel mooi. Ik zou het, nee, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet mooi vind, want de kleur past niet bij je, of, ja. maar dan heb je daar een verhaal bij. Ja. Maar mensen zeggen dat niet, dan nee. denk nou ik zeg maar dat mooi is. Ja. Hoe vind je mijn nieuw huis? Oh geweldig, komen ze buiten. Nou, dat zag het toch niet uit? Ja. Erg is dat eigenlijk, hè? Ja. ja. Nou, zeg gewoon wat je vindt. Ja, precies. Ja. ja. Ik bedoel, wat heb je te verliezen, toch? Ja, behalve ja. het moet wel functioneel zijn. En tactisch. Een beetje tactisch. Ja, het heeft geen zin om te zeggen. Nou, ik vind helemaal niks. Ik vind het wel gelukkig. Ja, maar het heeft, ja. heeft het zin om te zeggen. Ja. Hè, iemand die echt slecht gekleed is, maar zelf niet ziet, dan mag jij toch zeggen van mag ik je een advies geven? Precies, ja, natuurlijk. De, de, eerlijk gezegd, die kleur staat jou niet. Dus je kan het wel heel mooi vinden, maar die kleur staat je niet. Hm. Mag ik je een advies geven? Neem eens iets in oranje of in geel of in. Nou. Ja, dat klinkt al heel anders. Ja. Als dat je zegt: van, Ik vind het fantastisch mooi. Ja. Ja. Terwijl dat het ja. uh, waarschijnlijk al het gezicht dus, uh, te zien is dat dat gewoon ja. ook niet. Uh, maar de basis is: Het belangrijkste ben ik zelf. Ja. Dat is steeds het belangrijkste. En ga daarvan uit. En dan. Um, dan kom je uh, in balans mm -hmm. en werk dan met die emotiepunten. Werk je gewoon aan die balans in jezelf. En dat kan niet vanuit het denken. Dat is dat je totaal aanpakt. Vandaar dat die meridianen zo belangrijk zijn. Precies. En hoe, uh, als mensen nou in hun denken zitten. Hoe, uh, nou ik persoonlijk weet het wel, maar leg eens uit aan de luisteraars. Hoe kunnen ze daar nou het beste tot dat hun zelf komen? Dat is een veelgestelde vraag. Uh, ik heb net de Open Je Hart Week gedaan. Ja. Dat is een van de mooiste weken. Ieder jaar in mm -hmm. augustus geef ik die. Mm -hmm. En dat is de vraag: allemaal mensen die in hun denken zitten niet naar hun hart kunnen. Hele eenvoudige oefening. Ja. Leg je rechterhand op je hart. Ja. De linker op je voorhoofd. Mm -hmm. En breng nu de energie ja. van je voorhoofd naar je hart. Dus okay. je gaat denken dat die energie naar uit je, je hoofd gaat. zakt naar je hart toe mm -hmm. gaat. Nou, dan wissel je die handen om. Ja. Dus de rechterhand op je voorhoofd, de linkerhand op je hart. En nu trek je echt die energie uit je hoofd weg, uit dat denken, ja. naar je hart toe. En dan zal je zien dat je snel in je gevoel bent. Oké, okay. dat is een mooie tip. Ja, nou, er zijn hele simpele oefeningen. Staat die ook maar in je boek? Nee, die staat er niet in. Oké. Okay. die moet... Um, <laughs> De, de, dus wat je doet is, dus je raadt je lichaam aan. Ja. Het geeft een emotie teweeg. En je gaat je denken ga je, uh, reguleren. Dus dat, dat, dat komt naar je hart toe. Je hart dus toe. het werkt op alle kanten. Het zijn hele simpele dingen, ja. maar makkelijk te doen. Mooi. En vanuit dat gevoel kun je dan natuurlijk uh, je echte gevoel ja. uh, ontdekken. Ja. Je intuïtie ja. ontdekken. In mijn boek staan wat andere oefeningen die iets uh, gecompliceerder nog zijn om... Om je hart te openen. Zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat de luisteraars dit wel heel goed begrepen. hebben. Fijn dat het ook een uh, eenvoudige oefening was. Want uh, ja, voor de radio is natuurlijk gecompliceerde oefeningen niet echt handig nee. om te doen. Nee. Wij, uh, nou, we zijn dus helaas uh, aan het einde gekomen van dit interview. We gaan straks uh, naar de agenda. En uh, ik lees ook nog uh, samen met Willem-Jan de affirmaties uh, voor. Volgende nummers van Anouk met One Word. I close my Voilà! You're a star in heaven. Yeah, you're my star. Lieve luisteraars, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende veertien dagen. Nou, morgenavond uh, geef ik zelf een uh, lezing over accepteren, loslaten en dankbaarheid. Deze lezing wordt gehouden in Villa Terra ...aan de Dr. Schaapmanstraat nummer 3 in Zandvoort. De lezing is uh, dus morgenavond 25 augustus. Het begint om uh, kwart voor acht. Kosten 57, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Um, dan hebben we op woensdag 27 augustus de Inspiratie Leesboekenclub. Het is de bedoeling om met een leuke groep mensen... ...in discussie te gaan over een boek wat iedereen gelezen heeft... Iedereen beleeft het op zijn eigen manier en dat kan tot leuke gesprekken leiden. Zelf vooraf thuis uh, te lezen, dit keer het boek uh, Brida, geschreven door Paolo Coelho. Uh, het is uh, in het draaipunt aan de Kosterstraat 1113 in Zandvoort. Nogmaals woensdag 27 augustus. Kosten 5 euro, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Wilt u zich opgeven voor de Boekenleesclub... of wilt u meer informatie over de andere activiteiten... dan kijkt u op onze website www.inspiratieradio.nl. Dan in Haarlem zondag 31 augustus is de Indischka Summer Delight Market. Op deze markt kun je kennis maken met een aantal verschillende activiteiten... waaronder familieopstellingen, reiki, kindermeditatie... voetreflexologie, stoelmassage... En Het Innerlijk Kind. Deze markt is op zondag 31 augustus van 1 tot 6. En uh, om precies te zijn is dat het witte houten huisje aan de Wagenweg nummer 228. En dat is bij het tennispark Eindehout. De entree is vrij. Dan hebben we op, zondag, uh, pardon, op woensdag 10 september in Zandvoort een inspiratielezing door Tije Twijnstra. Met de veelbelovende titel Iedereen wil gelukkig zijn, maar niemand wil het worden. In deze lezing vertelt de schrijver Tije Twijnstra over hoe je de reis naar je eigen geluk kunt ondernemen. Waar moet je op letten en wat heb je nodig voor deze reis? Het is uh, in het jeugdhuis achter de kerk, Kerkplein in Zandvoort. Woensdag 10 september om 8 uur, entree vanaf kwart voor acht. Voor de koffie en thee en wat lekkers en bijpraten met bekenden. Kosten 57, inclusief alles. Algemeen uh, Haarlem, dinsdag 16 september op uitnodiging van Ananda, waar Herman uh, bij betrokken is. De Nieuwe Tijdswinkel in Haarlem komen vader en dochter Hans en Anna. Uh, op dinsdag 16 september dus, in de Stadsbibliotheek van Haarlem. Uh, het gaat over het boek Het Droomjuweel, wat dromen ons te zeggen hebben. Dromen verklaren en vertellen hoe je dromen je kunnen beïnvloeden. Waar is het? Nou, het is aan de Doelenzaal van de Stadsbibliotheek in Haarlem. Het is op dinsdag 16 september. Aanvang 8 uur. De zaal gaat open om half 8. En de kosten zijn 10 euro. Tot zover de agenda. We gaan uh, deze agenda afsluiten. Een prachtig nummer weer van John St. John Swim with the Dolphins. Wij maken uh, mooi gebruik van de tijd die we hebben. Door nog wat leuke oefeningen te doen. Vertel, Willem-Jan. Nou, um, wat uh, altijd erg goed werkt. Mm -hmm. Is om uh, wat je eigenlijk al aangaf naar je gevoel te gaan. Ja. En dat blijft zo'n moeilijk stuk. Mm -hmm. Naar je gevoel. <tacht> um, dat is een hele simpele oefening. Ja. En dat is dat je je handen op je hart legt. Ja. Twee handen leg je op je hart. Mag de een over de ander? Ja, de ja? een over de ander. Okay. Maar dan doe je net zoals wat je met een lotusbloem... Dat ken je wel, dat ja. je handen zo open gaan. Ja. Dus eigenlijk ga je naar je gevoel. Je voelt je hart. Ja. Je voelt je hart slaan. Mm -hmm. Dus je maakt het contact. heel Je duidelijk. maakt het contact. En dan open je je handen. Zoals een... Een, zoals een lotusbloem. Een, een, ja, zoals een lotusbloem. Je ja. opent je handen, ja. dus eigenlijk open je je hart. Ja, mooi. ja nou, dat is een... Uh, Prachtig. Heel simpel. Ja. Maar je voelt, tenminste ik, ja. voel dan de energie stroom. Dus als je het naar elkaar toe droedt, ja. als wij zo naar elkaar toe gaan zitten, dan voel je ook die energie van hart tot hart stroom. Dan breng je dat over. Ja, ja. en dan hoef je niet eens meer te praten, maar dan kun je dus gewoon dat contact maken vanuit ja. het hart heel simpel, ja. maar het werkt. Mooi. Krachtig. En zo zijn er heel veel oefeningen. Ja. En uh, ja, ik vind het heerlijk om daarmee bezig te zijn. Doe je dat? Uh, leer je dat mensen ook in de praktijk? Ja, we geven dat, uh... vrijdag een uh, inspiratiedag. Uh, ja. Uh, gratis inspiratiedag. Uh, die is dus ook vol. Oké, okay, ja. Het <laughs> is, is al een overloop. Want de eerste was al helemaal overboekt. Dus dat doe ik wel. Uh, ook we geven in het najaar geven we drie middagen in Middelie uh, ja. Bij Edam. Mm -hmm. uh, drie middagen. Uh, dat zijn... Uh, uh, vrijdagen, vrijdagmiddagen. Ja. Waarin we heel diep ingaan op innerlijk kind. Visualisaties okay. en uh, naar je hart toe. Mm -hmm. Ik doe dan de weg naar vrijheid. Dus echt dat je het geluksgevoel bij jezelf krijgt. En we doen dus oefeningen middag met ontspannen en loslaten. Oké, okay. mooi. En um, uh, nou ja, nogmaals, wij hebben dus op onze website ook een link staan. Hè. Dus bij elke uitzending hebben wij een link staan. Waar dus uh, ook staat... Uh, wat al die activiteiten ja, zijn op jouw website. Wij gaan naar de affirmaties en die luiden als volgt. Ik ben gezond, fit en vitaal. Ik leef in vrede en harmonie. Ik accepteer mezelf volledig zoals ik ben. Ik accepteer de angst om de liefde van de ander te verliezen. Zo kan ik de onvoorwaardelijke liefde ervaren en ervan genieten. Ik ben het waard gelukkig te zijn. Mijn verstand en gevoel zijn in balans. Ik weet wat ik wil en kan alles bereiken wat ik wil. Ik ben speciaal en heb bijzondere kwaliteiten. Het leven lacht me toe. Ik begin meteen te lachen. <laughs> nou, dan kom ik er nog overheen. Iedereen houdt van mij, omdat ik ben wie ik ben. Ik ben elke dag de beste persoon die ik kan zijn. Ik ben liefdevol en welvarend. Ik ben het universum dankbaar voor mijn gezondheid, leven en mijn geluk. Luisteraars, wij danken iedereen die meegeholpen heeft aan deze uitzending. Herman, Rob, bedankt. Willem-Jan, dankjewel dat je hier was. Ik vond het geweldig. Ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Dankjewel. En uh, tot over twee weken zijn we weer live op in de uitzending. Tot dan. Dag.